De Verenigde Staten en Iran bereiden een ontmoeting voor in Pakistan. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Wadevoel, die zegt dat er indirecte contacten zijn geweest. De ontmoeting zou op korte termijn moeten plaatsvinden. Er is nog geen bevestiging vanuit de VS of Iran. President Trump zei eerder al dat er goede en productieve gesprekken met Iran werden gehouden. Iran ontkent dat weer. Trump kondigde gisteren aan dat de VS tot tenminste 6 april geen aanvallen op energievoorziening in het land zou. Uitvoeren. door de oorlog in het Midden-Oosten is het vertrouwen van particuliere beleggers intussen sterk gedaald, blijkt uit maandelijks onderzoek van ING. De olieprijzen en de rente stijgen en de koersen dalen. Ook de onzekerheid over de belasting in box 3 tast dat vertrouwen aan. De Amerikaanse overheid mag de banden met AI-bedrijf en Tropic voorlopig niet verbreken. De rechter zette een streep door het besluit en noemde het willekeurig en onzorgvuldig. Tropic wil niet dat er met behulp van hun AI-technologie wapens en massacontrolesystemen worden gemaakt waar geen mens meer aan te pas komt. Minister Hexet van Defensie wil het bedrijf daarom in de band doen. De Britse politie heeft een onderzoek heropend tegen Andrew Tate. De populaire en omstreden influencer wordt beschuldigd van seksueel misbruik in 2014 en 2015. De zaak tegen Tate werd in 2019 afgesloten. Maar gisteren werd bekend dat de politie fouten maakte. En de eerste eikenprocessierupsen van dit voorjaar zijn alweer gesignaleerd. Vroeger dan ooit is dat. En dat komt door de combinatie van zeer hoge temperaturen en veel zon. Waarschijnlijk gaan die eikenprocessierupsen in mei overlast geven. Dan laten de haartjes los die brandhonden kunnen veroorzaken bij mensen. Het weer dan, in het binnenland is het zonnig, in het westen is er veel bewolking en die bewolking breidt zich vanmiddag verder uit. Later volgt dan regen, het wordt een graad of negen vandaag. Morgenochtend in het zuidoosten nog wat regen, elders droger, kans op zon en opnieuw een graad of negen dan. Dit was het NOS Journaal. Zfm, verkeersinformatie. Dit is even de hart van de ANWB. Door een ongeluk is de A22 Beverwijk richting Velsen dicht bij afrit Het Verkeer wordt via de af- en oprit erlangs geleid. Het geeft natuurlijk vertraging. Op de A44 Den Haag richting Amsterdam staat 3 kilometer Fiede tussen Warmond en Kaakdorp. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken.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 Dit is ZFM. Met nu even geen rust aan de kust.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 I won't live, how I won't ever live I worked hard and sacrificed to get what I get Ladies, it ain't easy being independent Question, how'd you like this knowledge that I brought? Bragging on that cash that it gave you is the front If you're gonna brag, make sure it's your money, you front Depend on no one else to give you what you want I'm on my feet and um na twee weken mag ik het eindelijk weer roepen voor de microfoon. Hele goede morgen, lieve luisteraars, lieve kijkers. Want dat kan ook natuurlijk. Je kan meekijken via uh, wwwzfm livenl Kijk, de dames zwaaien. jou. Ja, ja, welkom. Ja, we zijn blij met iedereen die kijkt. Ze hebben speciaal voor vandaag gelijkstemmig een teddy-pesje ja, aangetrokken. Ja, en ons opgemaakt. En opgemaakt. Gekomen. Voor de camera. De pyjama uit. <laughs> nou, wat wil je nog meer? Als je, als je daarna niet naar wil kijken, dan, dan weet ik het ook niet meer. Nou, goedemorgen, Honey. Goedemorgen, goedemorgen. Beb. Goedemorgen, goedemorgen Dolph. Wat fijn dat we hier alle drie weer in goede gezondheid... Uh, mogen uh, een, weer een programma mogen maken. Uh, we luisterden trouwens net naar Independent Women van Destiny's Child... En uh, ja, ik heb best nog wel wat andere uh, leuke nummers meegenomen voor vandaag. Uit alle winstreken. We gaan dit uh, programma vullen met, uh, zoals ik al zei, muziek. Met uh, nieuws. Uh, Beb heeft heel wat nieuws meegenomen, verwacht ik. Ja, die hannet ook goed. <lacht> <hoor, die> <lacht> ja, ik, we hebben ja, dan ja. net samen zitten heulen. Joh. Ja, joh. Oh, jullie, <lacht> ik, dacht, dat, dat, ik dacht dat jullie... <lacht> we oh, hebben samen voor nieuws gezorgd. <lacht> We hebben natuurlijk ook wat cultuurberichtjes uit de, uit de omgeving. En ja, jullie weten het. Hè? Onze vaste luisteraars weten het. In het tweede uur heeft uh, Hanny haar conferentie. Maar dit keer, je moet echt beslist... Even wachten, sluit niet af, zeg je afspraken af die je in het volgende oh. uur had. Oh, oh, jee. Blijf gewoon even zitten, oh, want jee het wordt ja. hilarisch. Ja, ik ga dat ja. wat lekker oh, hoog leggen voor die, je. De, ja. Jeetje, ja, dat ja, kan alleen maar ze... tegenvallen dit. Nou ja, nee, goed, nee. Dan, heb je, dan heb je een uur in je leven verloren. Dat je denkt, van, nou, die dolly, die geloven we ook niet meer. Maar uh, nee, ik, heb, uh, ik, ik verwacht er heel wat van. Okay. En uh, we gaan pas... Uh, gaan we het al verraden waar het over gaat? Ja, Wil je dat... laten we het teasen. Okay. Hanny Hanny gaat er iets over vertellen. Ja. A, uh, a het gaat, ja. Het gaat over mijn fantasie. Dat de Passion, die is dit jaar in Dwingelo. Ja. En dat de Passion een keer in Zandvoort komt. En dat heb jij al helemaal... Daar die, heb ik een uh, fantasie over. Uh, dat, uh, maar oh. ongetwijfeld doorspekt met humor. <laughs> Hoop ik. Ja ja. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Als dat mag, hè? Met het, met het leidingsverhaal. Jawel. <laughs> Jawel. Uh, ja. Nou, ik heb gisteravond gekeken naar de verraders. Daar, daar kijken we altijd heel graag naar. En uh, ja, die dat hadden is een, op een opdracht, TV, hè? Ja, ja, enig. En die hadden een, een opdracht in de kerk. En uh, de, <laughs> ik denk dat er nog nooit zoveel gevloegd is in de kerk. <laughs> het was niet normaal, omdat. <laughs> dan lukte hun taakje niet. En dan. Nou goed. Het was niet van de lucht, dus een beetje humor in de kerk mag best, volgens mij. Ja. Hé, hey, lieverds, we gaan uh, nog een uh, berichtje, uh, ach, een berichtje, een muziekje draaien. En dan, uh, dan kijk ik even naar Beb. Zullen we dan daarna ja. kijken wat de weersvoorspellingen doen? Want die worden voor dit weekend heel belangrijk, hè? Is een hè? belangrijke, ja. absoluut. Ja. ja, doen we. Voor Zandvoort dan, oké. Okay. Ja. Nou, ik neem jullie even mee naar Italië. En dan zal je denken, oh heerlijk, de schijnt, Maar het is daar allemaal niet zo lekker, hoor. De, vroeger was het altijd heerlijk in de winters. Maar deze winter wil het niet echt lukken. Maar goed, we gaan uh, luisteren naar uh, Umberto Tocci met Tiamo. Wow. Mm -hmm. Amo, ons doet ti amo. In aria ti amo. Se viene testa, vuol dire che basta. Lasciamoci te, amo. Io sono ti amo. In fondo, buon, uomo. Che non affetto nel cuore, nell'erf. Toccomando io ma tremo davanti al tuo seno, ti odio e ti amo, è una farfalla che muore sbattendo le ali, l'amore che a letto si fa, prendimi l'altra metà, oggi ritorno da lei. Primo macho, su coraggio io. Wij hebben dit weekend natuurlijk het grote en unieke sportweekend aan de kust. We hebben een combinatie van wandelen, fietsen en hardlopen. En uh, dat zal inderdaad betekenen dat ook veel mensen langs de kant staan. Die worden ook aangemoedigd om uh, de mensen toe te juichen en te bemoedigen. En ik kan goed nieuws geven, want... Vandaag schijnt af en toe de zon. Op vele plaatsen is het droog. Het wordt een graad of tien. Er waait een matige zuidwestenwind. Vanavond neemt de bewolking toe. Ik heb het over vanavond, vrijdagavond. En dan volgt er regen. Maar dan, na een nacht met regen... schijnt morgen de zon flink. Het blijft droog wordt 10 graden. En na opnieuw een koude nacht schijnt zondag eerst de zon. In de middag neemt de bewolking toe en in de avond volgt dan regen. Dan wordt het 11 graden. Dus dit weekend hebben we na koude nachten en ook nog regen s'avonds overdag zon. En kunnen we denk ik genieten van alle sportieve mensen. Maandag en dinsdag komt het tot buien. Uh, maar vanaf woensdag is het vaak droog. Er schijnt ook weer regelmatig de zon. Dan wordt het 10 tot 14 graden. En dat is een hele normale temperatuur voor de tijd van het jaar. En dit alles namens Rico Schreuder, onze weerman. Dus het wordt een heel knap Weekend. Nou, wat ontzettend fijn om te ja. horen. Ik vind het altijd zo sneu voor de, alle, al het werk wat eraan vooraf Absoluut. is gegaan. Ja, wat en... gaat er nou eigenlijk allemaal? Want er zijn drie dingen, hè? Ja, de, de, de 30 van Zandvoort op zaterdag, geloof ik. Ja, en dat is fietsen. De 30 van dat Zandvoort is lopen. Toch? Is lopen. Oh. Oh, lopen. Ja. De 30 van Zandvoort is lopen. Ja. Uh, de deelnemers hebben kunnen kiezen uit routes van 30 of 20 kilometer. Ja. En die routes die gaan uh, door... Uh, ja door alle hoogtepunten. Ze genieten van zo'n Noordzeestrand... het Duingebied... het Nationaal Park uh, Kennemerduinen. En de 20-kilometer route... biedt ook nog een prachtige wandeling... richting het Vogelmeer. Dus in die Kennemerduinen, het wet. En uiteindelijk komen ze samen... bij een feestelijk in het centrum van Zandvoort. Ja. De omloop van Zandvoort... Ja, dat, dat, is, bedoel ik, dat is eigenlijk... waardoor je in, in de war raakt... dat is een fietsroute. Ja. Mm. Dat is de twaalfde omloop van Zandvoort... En in dit jaar staat het evenement garant voor een geweldige fietservaring. Is dat Met... ook in zaterdag? Dat is ook zaterdag. Nee, dat is zondag Oh, negen. dat is zondag. Ik mag niet, joh. Okay. Zaterdag hebben we de 28ste, hebben we die 30 van Zandvoort. Ja? En zondag hebben we de omloop. En ja? dan gaan ze fietsen 40, 80 of 120 kilometer. Oh, oh mijn nou, god. De, de fanatieke fietsers hebben zich natuurlijk aan aangemeld. ja. Maar, um, er is een leuk boekje uitgegeven. Ik hoop dat de mensen het in hun brievenbus hadden. Dan kun je meelezen en kijken waar je gaat kijken. Ja En ook niet waar gaat. je niet, als je het dorp uit moet... Waar je dan, het uh... wordt, in het dorp wordt het wel chaotisch. Nog heel even. Op zondag is ook nog de circuitrun. Ja. Dus uh, nou ja, die mensen die gaan uh, sowieso ook over het strand. En die eindigen aan het circuit. Maar het wordt in het dorp echt... Ja, ja En ook om eruit te komen. Want ik weet het van de half van Haarlem. Ja. Toen was het al een probleem om Zandvoort uit te komen. En uh, zo'n beetje richting Haarlem te komen. Gaat... Dat was allemaal geblokkeerd toen. Er, wordt heel veel, er is heel veel afgezet inderdaad. Ja. Ook dat staat wel goed in dat boekje vermeld. Maar in ieder geval zijn daar de Gasthuisplein, de, grote, de kleine Krog pardon, en de Zwaaluwstraat... die zijn afgesloten aanstaande zaterdag tussen morgens negen en s'avonds half zeven. Oh. Uh, je kan er ook niet parkeren. Nee. Uh, zaterdag uh, tussen 10 en 18 uur kan je er niet parkeren. Dus morgens nog wel. Zondag is de boulevard. Bernard afgesloten. Paulus loopt. Uh, het, het fietspad. Uh, noem het maar op. Dus het alleen spijt. de Zandvoort is eigenlijk Dus open. je moet gewoon heel goed kijken. Want <coughs> Zandvoort staat het komend weekend echt in teken van de sport. Ja. En, uh, er zijn parkeerverboden. Uh, je zult er heel moeilijk kunnen komen. Dat ook nog. Zeg dus, maar doen dus, jullie uh, niet mee. Want. Ik, ik had het idee dat jullie tijd geleden zeiden dat jullie mee wilden doen... Ja. Nou, ik, wil, niet... ik wilde het niet verklappen, want het trekt weer zoveel mensen aan de oh, kant. Oh, oké. Okay, ja, ja. ja. ja. Dat er komen al, al zoveel weer. mensen. Ja. Nou ja, ze verwachten 20.000 man, hè? Ja. ja. ja. ja. En, en uh, ze, ze, ze, ze hadden ook begrepen dat 10.000 daarvan voor BEP kwamen. <lacht> dus oh, ik, ik doe mee, hoor, maar ze zullen mij niet herkennen. Ik doe ga... je niet Wat? een fluoriserend <lacht> dingetje gaan aan? Jullie, gaan jullie gewoon maar langs de kant staan? Maar ik, ik ben er heus wel bij, maar je gaat me ja, niet herkennen. Die helemaal achteraan loopt. De bezemwagen herkent haar wel. Kijk, van je collega's moet je het hebben. Nee, maar ik, ik, ja. ik, ik ga zien of u naar me staat te zwaaien. Ja. Helemaal <laughs> met wat bekertjes water voor je klaar. Ja, nee, maar dus, dus verstandig is om nu even een, een oproep te doen... en voor alle gekheid Absoluut. op een stokje... Om, om echt met het openbaar vervoer te komen... of op de fiets of de scooter. Ja. Ja. Uh, ja. Maar niet met die auto, want je hebt echt een probleem... En, en, uh, waar je die auto kwijt kunt... dan zal je toch ook een heel eind moeten lopen om bij het centrum te komen. Ja. Dus ik denk dat je beter misschien elders je auto kunt uh, ja, dat, uh, stallen... Dat, en dan de trein pakken. Dat wordt ook gedaan. Ja? De zandvoorters, die er, he, dus de straten die zijn genoemd... Ja. om je auto gedurende de evenementen niet te parkeren in die straten. Nee. En als je een parkeervergunning hebt... dan kun je elders in het dorp parkeren ja. met die vergunning... Ja. Maar bij diverse straten wordt met bebording aangegeven... Ja. welke parkeerverboden en wegsleepregelingen trouwens... Gelden. Ja, dus goed opletten, hè? Het parkeergarage Centrum ja. blijft op zondag bereikbaar... via de Oranje straat. Ja, Staten. maar die zal wel heel snel uh, vol zitten. Ja. Als mensen ja. inderdaad met, uh, een weg gaan zoeken met de auto. Maar weet dat, vooral voor de een En we bewoners. hebben een nieuwe We hebben een nieuwe parkeergarage. Hebben een nieuwe parkeergarage. Ja, dat is waar. Ja, dat komt nu echt wel mooi uit bij het Badhuisplein. Ja, ja het ja. casino. hè, de kan je ook ja. Ja. En Ik weet eigenlijk niet of die ook toegankelijk is. Dat staat nog niet in dit boek, Ja, die is geopend toch. Maar of die ook die dag, want ik denk het wel. Ja. Ligt denk, die op denk, de route... Of niet? Van de van ja, de route ja. van de 30? Of van de omloop? Van de omloop. Dan Want dan, dan wordt het lastig om daar ja. te komen. Dan ja. is het afgezet. Ja. Als ja. ik daar loop en ik zie dat hij dicht is, dan bel ik jullie even. <laughs> ja, loop jij er even heen, uh, Beb. Ja, dan horen we het straks wel van je. Dank, dank, dank, Onze razende reporter. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja mooi. Nou, ja... Um, ik, ik had een bruggetje, maar ik ben hem kwijt. We gingen steeds van... <laughs> dan probeer ik het een kant op te sturen, maar nou lukt het niet meer. De Jo <laughs> met die banjo, ja. white oh, sugarly met de Ja, wandelflup. ja. Nou, ik ben, in... oh, ja, ik ben in ieder geval blij dat het uh, lekker weer wordt ja. deze zomer. Ik, ik vind alleen wel, omdat we zo vaak miserig weer hebben... Ja. Als dan die zon doorkomt, hè, dan, mm -hmm. dan krijg ik echt... De Zomer in mijn Bol. Ja, ik voel mij een andere mens. Sluit mijn ogen en doe een wens. Dat je hier nu naast me zit, omdat ik jou nog steeds aanbid Maar ik weet jij bent straks hier, de dus zon die schijnt dus drinken we bier Al zitten er veel mensen om me heen, maar voor mij is het toch maar één Ik heb de zomer in mijn bal. alle trassen zijn weer vol Ik vond het Ik geniet van de warme zon, het is net een gele luchtballon. Aan de tafel zit een oude man, en die van de drank niet meer lopen kan. Er is niemand die wat zegt, hij zit niemand in de weg. Ik heb de zomer in mijn bol. alle drassen zijn weer vol. nog te wel. Dus dan gaat er eentje met een trompet knallen in die gang hier. Ja. <laughs> nou ja, als ik het over de regio heb. Kijk, ja, wat er in Zandvoort gebeurt dit weekend is uniek. Het is trouwens uniek voor heel Nederland. Drie van die grote sportevenementen. Ja. Maar als je nou zegt van... Ach, die sport, ik heb er niet zo zin in. Dan is er in Haarlem ook nog iets leuks te beleven. Want oh. op zondag 29 maart, loop je niet zomaar over de Grote Markt in Haarlem. Maar dan loop je dwars door een zee van tulpen... Overal is kleur en mensen met bloemen in hun armen. En een heerlijk lentegevoel uh, komt dan ineens heel dichtbij. Want ja, het is natuurlijk officieel ook nu echt lente. Mm -hmm. Je moet er wel een tientje voor over hebben. Maar wie er minimaal met 10 euro besteedt in de Haarlemse binnenstad. Dus je gaat even een bakje koffie drinken. Je neemt ja. een, uh, een broodje. Wel de die kan, bon bewaren. Ja, die kan met de kassabon richting de pluktuin. En daar mag je dan een gratis bosje van tien tulpen met bol plukken. Dus dat betekent dat je ze niet alleen in je, in je kamer kan zetten. Trouwens, wel leuk om... Tulpen met bol, die heb ik een keer cadeau gekregen. Dat duurt langer. Uh -huh. uh, maar je kan ze dan ook op je balkon zetten of in je tuintje. En rond die pluk... Dan is er een ware pluktuin dus op de grote markt. En rond die pluktuin vindt in de middag ook nog een bloemenmarkt plaats. Met lente en bloemgerelateerde producten. Uh, van de Haarense ondernemers en arme andere marktkraamhouders. Dus dat is uh, wanneer je zegt van nou leuk die sport. Maar ik ga gewoon even de stad in. Dat is in Haarlem. En het is trouwens ook weer Keukenhof, hè? Is ook weer open. Is de Keukenhof weer open? Is ook weer open. Ja, zeker. Ja, ja groot ja, is ook. Begonnen ja, ja. ja. hartstikke. Uh, nou, Dus genoeg te genieten van de bloemenpracht in Nederland, toch? Ik goed, dacht goed. ja. En dan ja, ja. toch ook met het zonnetje in de verwachting, want dat scheelt allemaal een hele hoop. Ja, natuurlijk. Wel. Dat maakt helemaal het verschil. Ja, zo is het. Ja. Um, we gaan weer even muziekje luisteren, uh, split-ends met I hope I never. I fall apart when you're around. You're here, I'm nowhere. I can't pretend that I'm not down. I show it, I know it. I've been a fool more than once, more than twice. I'm gonna move.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 that you feel I hope I never ZFM Regio Nieuws. Wat ook leuk is, kan ik misschien wel even vertellen. Ik weet niet, zijn jullie uh, fan van de Harry Saxiony? Ja. ja, geweldig, geweldige ja. gitarist. Goeie, goeie gitarist. Hij komt in Heemsteden, Ja, hè? hij komt in Heemsteden. Ja. En er zijn nog kaartjes voor. Een paar, hè? Ja, en, ja. En, en ga dat doen, hoor. Want het is echt een fantastische ja, dus gitarist. Ja, de is een van de topgitaristen van Nederland. Ik ken hem eigenlijk ook nog uit die begeleidingsband van Herman van Veen. Ja, ja, ja. Ja, ja, dat ja, ja. ja, ja, dat ja, ja Hartstikke ja, ja. leuk. Hij ja. heeft een uh, nieuwe single, of noem je een nieuwe... Ja, dat heet het het album. album, maar de single daarvan heet Love of My Life. En dat is dus ook de titel van zijn concert. En uh, ja, je, je moet het gewoon nog eventjes proberen. Dat loopt via podiaheemstede.nl. En dat ja. is dus morgen al. Ja, oké. Okay. Het is dus wel vrij kort dag. Ja. Maar probeer het. Het is ja. een van de Nederlands beste gitaristen... En hij is al voor de vijftiende keer op rij... verkozen tot beste akoestische gitarist van de Benelux. Nou, hoe nou, nou, moet je nou, nagaan? Zitten wij hier toch te glimmen van trots? Nou, ja, nou wel stellen? Ja, ja maar ga het is, er, is inderdaad virtuoos. Ja. Ga daarheen. Ja. Voor degene die dat nog niet wisten... We, we stoot elkaar aan en ga. Ga. Ga. ga. <laughs> <laughs> Wat dit jaar helemaal niet gaat... Oh. GELACH <laughs> Ja, we lachen erom, maar het is toch ook wel weer Die heel anders. Die is zijn geweldig. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Maar uh, dat is, dat oh, er, is, er is overal personeelsgebrek. We horen het overal. Soms moet je op het strand je, je, je, je bestelling scannen. En uh, dan zit je daar met je smartphone en als je het ja. allemaal niet zo snapt. Sommige mensen zitten nog gewoon lang te wachten. Ja, en het is bijna niet te zien hè, op het strand. Nee. Als de zon schijnt. Dat, nee. dat scherm nee. is onzichtbaar. Echt. Ik, ik, ik snap ook niet hoe dat personeel dat doet, want die lopen ook allemaal met die schermscherm. Ja. Hè? Nou, maar... Daarom hopen wij op stranddagen zonder zon. Dan kunnen we tenminste nog bakken. Oh, dan kunnen we nog wat bestellen. <laughs> Flink bestellen. Maar ja, wat droevig is, dat is onze komende koningin, koningdag. Die is is ook wel echt een boemer. hoor. Koninginendag, koningsdag. Er ja, geen kramen zijn in dit dorp. Nee. Er is geen vrijmarkt, zoals we dat gewend zijn, waar ik zelf ook nog heb gestaan. Um, want er is geen personeel om dat op te bouwen. Okay. Dat die bedrijven die die kramen verhuren en uh, onderhouden... en weer afbreken, hebben gewoon geen personeel. En wel die kleedjes van de kinderen. De dat kinderen zo... zijn uitgenodigd om een kleedje neer te leggen... en om het met elkaar een beetje leuk te maken. Ik neem aan, want we zitten nog wat vroeger. Het is allemaal over een week of vijf. Ik neem aan dat dat nog begeleid gaat worden door de gemeente. Maar wat we gewend zijn, een mm -hmm. leuke vrijmarkt door het dorp... Is er dit jaar niet. Okay. Er werd nog uh, gesuggereerd dat ja. het waarschijnlijk een 1 april grap is. Want we komen weer in de buurt van 1 april. Hè? Dus we kunnen weer wat verwachten. <laughs> oh, ja. Dus dat nou, werd gesuggereerd. En ik kan me dat ook wel zomaar voorstellen. hoor, ja. Dat we allemaal... Helemaal denken van, oh nee, en wat erg. En het is altijd zo leuk. En ja, iedereen maar nou, is er dan maar mee bezig. Want je moest ook je nog spoeden om zo'n kraampje te, te bemachtigen. Ja, ja nou, zeker. Stond ook nog in de rij. We waren enorm ja. gewild, ja. Oh, nou, ja. Dat, dat hoop ik dan maar. Dat gaat... dat, dat, nou ja, precies. Dat, daarom zeg ik het even. Dat ik, ik las dat zo. En toen dacht ik van, nou... Ja. Die mevrouw kon best wel eens gelijk hebben. Dat is wel dat geestig dat je die 1 april is. aanvoelt komen. Want mijn vriendinnetje die zei... Zou dat nou een grap zijn van de grote dino-tentoonstelling in het casino? <lacht> ze vindt dat zo groot en ze kon het zich zo slecht <lacht> voorstellen. En het neemt maar geen aanvang. Ja. Maar ik zei, nee, maar nee, dit is heus wel En het echt, is geen hoor. echte, dat kan je er ook <lacht> oh, zeggen. Nee, oh, ja, ja, nee ja, ja, ja. geen echte. Maar, <lacht> maar wat je erover leest, wordt het wel een, een, een ervaring als echt. Ja. Die beesten die schijnen te schreeuwen en te bewegen. En nee, dat is geen 1 april grap. Wij wachten vol spanning op wanneer we daar bericht van krijgen. Ja, dat we dat naar binnen mogen. Dat we naar binnen mogen. Ja. Experience noemen ze het, hè? Ja, experience. Ja. Alles, Zullen we met z'n drieën gaan? Dan ga ja. ik achter jou, Beb. Ja, dan gaan we heel lang ik ga achter Beb. Oké. Okay. <laughs> ik ga achter Beb lopen. Oké, okay, dat spreken we dan af. <laughs> ja. Nou, Hannie volop, hè Ja, Han? een uitje. We hebben een uitje. <laughs> Ik ben benieuwd wat de entreeprijs gaat worden van die Dino. Nou, dat kan best wel eens spannend worden, want ja. het is wel een hele grote uh, event. Maar dan kunnen we daarna dus wel weer wat gaan drinken. als we ons uitje hebben met de Dino's. Ja, maar dan bij moet de we halve, wel... hè? Ja, maar bij de haven gaat weer open. Ja, ja. en dan ja. lees je echt de bekende Zandvoortse namens. Ja. Die daar uh, hun schouders onder zetten. Wat, ja, wat dat zijn doorgewinterde ook... ondernemers. Ja. Ja. Wat ik er ook wel verrassend aan vind, is ja. dat wij ook in de toekomst mogen kijken. Het is een twee plan. Ja, twee-jaren plan. Want dan komt er een hotel te staan ja, natuurlijk. Ja, op het Badhuisplein. En, en dan het heeft ja. een doorgang naar het strand. Het is wat, hè? En daar ja. komt dan een nieuwe strand Ja, nou, dat is het plan, hè? Ja, ja, ja dat het is, plan. is het plan. Ja. Ja. Ja. Dan Misschien je... een 1 april grap hoor, jongens. Dat oh, ah, jee. oh, jeetje, oh jeetje. kunnen we niks meer serieus nee, nemen? Nee, maar nog even om op het strand te blijven. Ja, ja laten we. Dan dat blijven. Ik, Nee, maar ik las ook iets. Kijk, dan heb je haar weer. Um, er is namelijk, gaat er een proef komen. Uh, een terras, ik weet niet welke uh, uh, strandtent daar aan mee gaat doen. Uh, mee we vrij te kunnen lunchen op het terras. Krijg ja, krijg je allemaal een uh, jachtgeweer erbij ja, of zo. Ja, ja, zal Wat, ik het er even... Uh, hoe doen ze dat? Uh, <laughs> ja, hoe doen ze dat? Uh, ik, ben ik ook niet. Haar. Nee, Zou wacht het... even. Ik ga het even erbij pakken. Want ik begin nu zomaar midden in een verhaal. Hanne, dat, is in, dat is natuurlijk zeker wel 1 april. Nou, in het kader van 1 april uh, zit ik ja. nou Ik Klets het even vol, jongens. Dan pak ik het ja, erbij. Ja, lees, lees ja. even Klets het even vol. Ik heb ja. het nog niet gezien. Nee, wacht even. Lees, lees je het even uh, voor. Mango's Bar experimenteert komend seizoen met meelvrij terras. Ja, maar je het is voor veel strandbezoekers een herkenbare ergernis. Je zit net te genieten ja. van een hapje eten. En voor en, je het weet, het is een britale meeuw, het van je bord. Het is wel lekker als je aan de lijn bent. Ja. Ik bedoel, dan ga je ja. rustig daar zitten. Het well, ja, hoeft echt geen meeuw te zijn. Want een, een, een mus pikt altijd je koekje. Ja, is ja, bij jullie gesteld, ja. is, maar yeah. oké. Okay. Gasten zijn zat gestoord te worden door hongerige meeuwen. En nu laat gaat uh, Niels Priester van de strandpachtersvereniging weten... aan standwoord en dat ze hier wat aan willen doen. Ja. En ze gaan dan een of andere proef doen bij Mango's Beach Bar... door netten te spannen boven het terras. Jo. Nou. Zou dit ook een 1 april grap zijn, jongens? Nou, Dat lijkt me wel. Dat is dan toch net alsof je zelf in een volière uh, zit. Je wordt ook uh, heel raar van dan. Dan krijg je allemaal van die streepjes op je gezicht. Ook dat, ja. Kom je, ga, heb je drie uur gezeten, ga je terug naar huis... heb je allemaal van die vierkantjes. Ja, maar jongens, het zal toch niet te zijn dat, dat, ik dat ik nou een keer een nieuwtje heb... en dat het dan weer een 1 april ding is? Nou ja, je bent wel onze cabaretier, hè? Dus, ja, ja, maar kijk, dus, lees het, ja, staat er. Ik, ik geloof het, maar ik hoor, ik hoor ook die meemel op het hele de hele andere de Ja, ja. Die ja. Had, die Maar had, die meemel kunnen het toch genoeg, onder he? die dinges doorvliegen? Ja. Onder het net? ja. Meestal, ja, komen ze ook, ze meestal, meestal komen ze ook aanlopen, hè? Ja, ja oké. Okay. Nou, ja. Ze, ze lopen over niets. dat zand en dan kijken ze zo... en dan gaat een paar keer die kop heen en weer... en dan staan ze te loeren met die gele oog. Ja, maar dit, we zijn er ingetrapt, hoor. Jullie zijn... Nee, we, ik, dat ben ik natuurlijk. Want er staat doet vanaf volgende week voor het eerst mee. Hé, Hé. Tada! Ik had dit nooit moeten voorlezen. <laughs> nou ja, waarom niet? <laughs> het is geloof ik woensdag 1 april, ja, ja, ja, ja. Hey, We wachten okay. het even af, mensen. We wachten het af, uh, wordt vervolgd. Het zou best zo kunnen zijn. Ja, ja, ja, ja. Okidoki. Nou ja, we hebben het over allemaal leuke dingen... die allemaal een boel geld kosten. En er is iemand die maakt zich daar ontzettend druk over. En die heet Younes. Alles wordt duurder. En weer op de mat Vraag me af of ik de rekening betalen kan ah, Mijn blauwe brieven als behang Elke dag wordt alles duurder en duurder en duurder en wordt er verwacht dat de rekening betaald wordt zonder verhoging van het loon Zelfs het eten hier op tafel onbetaalbaar ongewoon En zonder iets te krijgen wordt de huur steeds weer verhoogd Ik vraag me af, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. ik vraag me af Ik zie de wereld naar de kloot ik zie mensen in de schuld Ik zie meer daklozen dan ooit op straat Want alle huizen zijn gevuld Ik zie de wereld naar de te gaan Ik zie honger en verdriet Het systeem dat keer op keer weer fout Door verkeerde hiërarchie Door verkeerde hiërarchie Geel aan de accijns, de btw wordt weer verhoogd. Zelfs de groente in de aanbieding is niet eens meer goedkoop. Een ton of vijf voor een nieuw bouwhuis, maar de bank geeft niks af. Alles wordt duurder en duurder en duurder en toch wordt er verwacht. Oeh, dat er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 ik zie meer daklozen dan ooit op straat, want alle huizen zijn gevuld. Ik zie de wereld naar de kloot te gaan, ik zie honger en verdriet. Het systeem dat keer op keer weer fout door hiërarchie, door verkeerde hiërarchie. Ja, Younes, met alles wordt duurder en uh, dat moest hij even kwijt blijkbaar. En dat is ook zo, ik snap het ook wel. Over die huren gesproken, uh, de twee flats in de Lorenstraat, die uh, gaan uh, tegen de vlakte. Die worden afgebroken. Ja, dat, ja. Is, uh, dat is spannend zeg, hè? voor die ja. bewoners. Ja, dat is het zeker. Dat is binnen nu en vijf jaar moet dat, uh, ja. moet dat gaan gebeuren, ja, las ja, ik. Ja. Ze gaan het... Ondertussen wel nog uh, hier en daar wat opknappen. Wat stutten, ja. Nou ja, de stutten is al een paar jaar. Maar uh, wordt toch nog wel een beetje gerenoveerd. Maar dan binnen nu en vijf jaar moet dat uh, klaar zijn. Ja. Ja, en, en wat ik er wel zorgelijk aan vond, was ja. dat het helemaal niet zeker is dat alle bewoners die er nu uitgaan ook in Zandvoort kunnen blijven. Nee, dat kan niet. Dat werd maar even en passant genoemd, maar ja. dan word je toch zomaar je dorp uitgebonsjoerd. Nou ja, uh, in, in die flats leven heel veel mensen die van buiten Zandvoort komen. Oké, okay. dus en die zouden dan ook in tevredenheid weer weggaan. Waarschijnlijk. Als ze dan nou iets moois aangeboden krijgen. of, of iets leuks. dan uh, denk ik niet dat ze daar zoveel moeite mee zullen hebben. En. Uh, maar ja, ik, ik, ik weet niet hoe de, hoe de toewijzingen gaan lopen. Nee, nee. Ik heb wel begrepen dat ze. dat las ik ergens. dat ze. Uh, uh, met de Curidex dan. Uh, dat willen regelen dat daar. Uh, wisselwoningen komen. Ja, eventueel. Ja. ja. ja. Dus. Uh, nou ja, aan de ene kant hoop ik dat ze meenemen... want uh, het, het, het zijn best leuke flats... maar er mankeert natuurlijk van alles aan. Ja, maar ja. dat ze ook de woonsituatie omdraaien... want er zit een prachtig stukje natuur achter... En hoe mooi zou het zijn dat als je op je balkonnetje zit... dat ja. je zo over die natuur kijkt in plaats van op de parkeerplaats? Ja, dat heb ik nooit begrepen. Ik nee, dat nou, ook nee. niet. Weet nee. je ik dat niet. ik dat veel zie? Ook ja. in dat andere steden. Ja. Je hebt bijvoorbeeld langs het Spaarne in Haarlem... staat ook een vrij nieuw complex. Ja. Maar de balkons staan aan de achterkant... dan krijg je de Rozenpreeuwbuurt in. Ja. Terwijl, en de mensen moeten op hun aanrecht gaan zitten... om naar buiten naar het Spaarne te kunnen ja. kijken. Dat is toch... Ik vind het gewoon vreemd. Dat, absurd, ja, dat is heel, heel raar. Het is ik, gewoon... En dat heb ik hier in Zandvoort ook. Ja. Bij die, dat nieuwe gebeuren zo schuin achter de boulevard. Die grijze flats die daar staan. Mm -hmm. Die hebben ook geen balkon aan deze kant. Die nee. kijken ook allemaal naar achteren. Ja. Dus dat is bijna vreed. Dus, ja, dus, dus, nou ja, daarom zeg ik het ook. Ik, ja. Misschien kunnen ze dat meteen uh, meenemen... als er nieuwe ontwerpen gaan komen. Ja. En uh, wat natuurlijk ook uh, eigenlijk verkeerd is gegaan... in die Lorenz flat, waardoor de problemen zijn ontstaan... is dat die badkamer in het midden zit... Van de woning. Oh ja. Ja, die kan je dus beter natuurlijk uh, ergens aan, aan een muur doen. Dat je goed kan ventileren. Want er, zit, er zijn geen ramen in de badkamer. Dus dat is gewoon. Dat, een, een, een, een binnenhokje. Een binnenhok, ja. Ja ja, ja, ja, ja. En dat, bij, bij iedereen die heeft hetzelfde probleem. Het schimmelt overal. Dat, ja. dat is niet ja, tegenaan ja. te boenen. Nee. nee. Nou dus. ja, dat, we hopen dat Nieuwbouw in deze ook inderdaad een verbetering is. Ja, en in hoeverre wordt alles nou gewoon goed, goed gemonitord door de, door, door de gemeente? Nou, ja. we hebben natuurlijk gemeenteraadsverkiezingen gehad. Dus nieuwe schoon. En er, er we is ook doen. ergens een hoogtepunt bereikt bij een ander complex. De Duinwachter. De Duinwachter. De Duinwachter. Dat zijn ook allemaal nieuwe appartementen. Zijn die uh, tot een hoogtepunt gekomen? Ja, die zijn tot een hoogtepunt en ook meteen zorgelijk gemompel. Want ook. niet genoeg parkeerplaatsen. Ja, nee, inderdaad. ja, ja. nou er, er zijn genoeg parkeerplaatsen, daar gaat het niet om. Maar uh, Prewonen heeft uh, de parkeerplaatsen niet afgenomen. Nee. Dus uh, de mensen die daar een appartement willen huren, um, ja, die, die kunnen hun auto niet kwijt. Want ze mogen geen gebruik maken van de inpandige garage, maar ze krijgen ook van de gemeente geen parkeervergunning. Dat is toch treurig, ja. hè? Ja. Dus, ja Maar ja, een, een parkeerplaats kost daar 40.000 euro. 40? Ja, nou ja, ja. de parkeerplaats, dat, dat, dat rijst toch de pan uit hier in het dorp. Ook, ook, ook als ja. je een parkeergarage hebt, ja. die prijzen. Ja. Dan heb je gewoon een hokje om je auto in te rijden zonder water en elektra. Ja. En dan betaal je 69.000. Dat, ja. nee, ja. dat is niet normaal. Nee, dat is niet normaal. nee ja. Maar goed... ja dat, uh, dat, dat is alleen nog betaalbaar in Drenthe, Friesland, weet ik het, Groningen. Maar hier niet meer hoor. In de en... Randstad is het allemaal uh, verschrikkelijk duur. Ja, het is. Ja. Nou ja, ik heb er net een liedje over gedraaid. Dus. Ja. <laughs> <laughs> Alles wordt duurder, ook de parkeerplaatsen. Maar die heeft hij niet benoemd. <laughs> nee, dan moet je maar blijven rijden en de benzine is ook duur. Ja, dat daar hou je ook niet lang vol. <laughs> ik merk ook dat ik gewoon alleen nog maar hele korte rietjes maakte. En, en dat is heel slecht voor je auto natuurlijk. Ja, ja. Ja. Ja. Op de fiets moet jongens, op de fiets. Ja, dat red ik dus niet. Nee? Nee, nee, nee. Nee, nee door mijn astma. Oh, ja. En ik kan slecht door mijn neus ademen. Ja, dan Dus wordt het lastig. dan moet ik met mijn mond open. En ja, dan gaan mijn longen die gaan het niet leuk vinden. Dus nee, dat... dan krijg ik geen lucht meer. Nee, hey, dat... Maar dus, er is ja. een... een uh... Uh, een fietsroute uh, vanuit Zandvoort. Speciaal ja. voor de bollen. Wist je dat? De de of is fietsen, het ook weer een ene bollending wat ik nou. Uh, nou, dat denk dus, ik niet. Dit toch is van niet. 36 kilometer, dat duurt twee uur. Ah, ja. Oh, ja, ik vind 36 ook veel en ik heb geen elektrische veel. fiets hoor, maar oké. Okay. Twee Zin... uur is, klinkt niet zoveel, maar nee. nou 36 uur wel. Je kunt zo'n 15 kilometer, kilometer per kilometer. uur fietsen. Ja, maar dus dat dan dan kan je niet om je om je heen kijken. Dan kan je niet om je heen kijken. Nee, dus ik zal denken dat het een, een halve dag duurt. Er staat hier. Ja. stond trouwens in de Zandvoort de Courant. Hè? Ja. Ja. Zin in een kleurrijk fietsavontuur. Stap op de fiets en ontdek de bloembollenroute. Leuk? Je rijdt langs de duinen en kust richting Noordwijk... waar je ja. getrakteerd wordt op uitgestrekte, felgekleurde bollenvelden. De route start gezellig in Hartje Zandvoort... en is op zijn mooist tussen eind maart en begin mei. Dus pak de fiets en geniet van het voorjaar. En dan kan je in de krant... Dan zie je een, een, een Dan een moeten code. we weer, ja, QR-code. QR-code. Daar gaan we weer. <laughs> ja, je ja, moet echt modern ja. zijn en een mobiel hebben. Hè? Dus, uh. Maar goed, ik, ik vond het meevallen twee uur. Ik dacht 36 kilometer in twee uur. Maar jij zegt, dat is te doen. Nou ja, dat, dat moet wel te doen zijn, ja. En ja. Ik, ik denk ook dat er heel veel elektrische fietsen meegaan. Je moet ook weer terug. Toch? Dat wel, maar ze hebben het over wat te zien is. Zie maar dat je daarna weer terugkomt. Dus dat gaan we ook met alle. We gaan met ze drieën naar Dino en we gaan met z'n drieën deze fiets toch. Ja, de, ja, maar dan ga je achterop, hoor. Bij de fietsen begrijp ik, ik de dolly achterop oh, ja, bij jou, Ja, nou, Ja, jij hebt bij elektrisch. Of is zo'n bak? Kunnen we niet een bakfiets huren dat ik daarin kan zitten? Nou, zeg, inderdaad, een ja. bakfietsen. Ja. Ik kijk op het schooltje uit en ik zie iedere ochtend tientallen ouders met die mooie bakfiets. Ja, ja. Ik, En vandaag zijn de scholen dicht? Wat is er? Ik weet het. Wat ik, is er? Ik weet het ik Hebben we misschien paas, studiedag? Studie? nee, toch? Ja, wanneer, wanneer is het paas dan? Dit weekend volgend, of nee, Volgende weekend is het. Volgend, volgende volgende vrijdag is het Goede Vrijdag. Ja. Jongens, en dan moeten we het natuurlijk straks. kan in de tweede uur wel even doen. Want de klok die, uh, die gaat weer oh, terug, hè? Dit nee, weekend. Nee, nee, had, we dat weer. Het begint die gaat weer, weer terug. Namelijk. Lieve luisteraars en kijkers, luister niet naar Hanni. Want ik zeg het u <laughs> nog eenmaal. Hè? voorjaar vooruit, <coughs> najaar achteruit. En waar zitten oh, we, dan? In het voorjaar. Dank je wel. De spring. Spring. En dan springt hij vooruit. Ja, dus dan hebben we toch gewoon een uurtje minder s'nachts, hè? Ja. ja. Juist. Ja, ja, ja. oké. Okay. Maar dat mensen wel weten dat het van vrijdag op zaterdag is. <coughs> ja, want ik weet nog nee. dat Lea de pest in had. Mensen. Want wat, wat Lea die is zaterdagjarig. Ja, en toen, toen zegt ze, verdorie, ben ik eindelijk eens in het weekend jarig... en op een zaterdag had ik een groot feest kunnen geven... maar ik moet heel vroeg in het theater zijn... want we hebben twee voorstellingen die dag. Ja, ja. <laughs> Ook in heemsteden in de Luifel. Ja. Ja, oh, misschien wel leuk voor jullie om te weten thuis... dat, dat uh, de Kaat Kennemer toneelgroep... die heeft dus twee uh, voorstellingen die dag. Het regent in mei, heet dat... En uh, ik, heb het, ik heb het script een beetje gelezen. Want ik moet er natuurlijk steeds uh, oefenen met haar. Voor de teksten. <laughs> want ze doet ook mee. Hm. Dus uh, smiddags en s avonds een voorstelling. En uh, je kan via het ticketkantoor kan je, uh, tickets bestellen. Moet je snel zijn, want ik, ik las dat, uh, dat het snel gaat met de tickets. Dus... Kennemer Toneelgroep. Ja, onthoud die naam. Podia zo Nee, zo. daar staan ze oh. niet op. Oh. Nee, dat is alleen voor de beroeps die worden erop gezet, oké, okay. maar niet de amateurs, dus. Maar goed, denk nou, aan die klok. Uh, ja, uh, uur. Vooruit. Uh, ja. Voorjaar. Uh, voor, vooruit. En laat je nou niet gek maken door onze. Nee, ik zeer kijk. gewaardeerde, want ze zat daar net weer te jokken. Maar niet? Het is de nacht van zaterdag op zondag. Is het niet okay. van vrijdag op zondag? Nee. Doe jij nee. dat maar vast? Doe jij dat ja. maar vast? <laughs> <laughs> nou, blijf, okay. blijf maar lekker dromen, meid. Ja. Yeah. <laughs> Stars shining bright above you. Seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree, dream a little dream of me. Say night and night and kiss me just hold me tight and tell me you'll miss me while i'm alone and blue as can be dream a little dream of me stars fading but i linger on dear oh how you linger on Still craving your kiss. How you crave my kiss. Now I'm longing to linger till dawn, dear. Just sing this. Give me a little kiss, sweet dreams, till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worry. Find You put in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Bad, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, bad, you bad, bad, bad, bad, bad, Still craving your kiss Yeah, I'm longing to drink Till done, dear Just saying this, Sweet dreams Dreaming Till something's fine You keep dreaming Gotta keep dreaming Whatever they be You've got to make me a promise oh, yeah. Promise to me You'll dream Dream a little dream of me Ella Fitzgerald and Louis Armstrong Dream a little dream of me Heerlijk. Ja, er is, het schijnt dat er nu iemand is uh, opgestaan... die precies dezelfde muziek maakt als Louis Armstrong qua jo? trompet. En met dezelfde stem. Oh. Ja, dat, uh, ik hoorde laatst een oproep uh, van een meneer van als je... Als je Louis Armstrong-liefhebber bent... en je wil graag die muziek eens een keer live horen... moet je beslist daar naartoe gaan. Maar geen idee meer natuurlijk waar Toch hoor je dat tegenwoordig veel, hè? Ook tribute bands. Ja. Ja, ja, want uiteindelijk willen we gewoon die oude klanken horen. Maar ja. Ja, of het is te duur om de, de echte ja. te zien als ze ja. nog leven. Ja. Ja. Ja. Of ze zijn er niet meer. Wat leuk, zeg. Ja. Dat was ja. natuurlijk toch wel een fenomeen, die Louis nou, Armstrong. Zo, ja. echt wel. Was was een idool van mijn moeder. Mm -hmm. Schattige. Ah, oh, wat leuk. Ja. Leuk, leuk, leuk, ja. Nou ja, wat ja. huidige idolen zijn, dan ga ik heel even snel. Ja. We hebben hier een paar keer natuurlijk ook in de studio gehad. Wendy Moore, onze dorpsgenote. Ja. Heeft 13 maart een nieuwe single uitgebracht. En wat voor een. En wat voor een. En dat is voor haar weer een persoonlijk en artistiek keerpunt. Wendy ja. wil die zin, zin, ja. zin echt vanuit haar ziel. En deze track combineert een rauwe gitaren. Um, distorted bass en cyberpunk-achtige synthesizers. Mm -hmm. De tekst in deze single gaat over zelfsabotage en uitstelgedrag. En het moment waarop je beseft dat je zelf verantwoordelijk bent voor je ondergang. Uh, het zijn echte tranen, maar je had ze kunnen voorkomen. Het is gewoon je eigen schuld, aldus de zangeres. Dus deze pittige, pittige single heeft zij uitgebracht. En, die is, en zij zelf is donderdag 16 april live te zien en te horen in het muziekcafé Stiels... in de Smedestraat in Haarlem. Mm. Sowieso een café waar veel op het gebied van mm -hmm. uh, popmuziek uh, muziek gebeurt. Nou, mooi. Dus dat is ook uh, weer een nieuwtje van onze, van onze Wendy. Ja, Leuk zeker. Hoor. Maar ik, ik, ik, ik ga het nummer niet draaien. Want uh, ik, ik vind het helemaal niet bij, dit, uh, bij het format van dit programma horen. Maar ik draai hem regelmatig thuis... Want ik vind hem super lekker. Ja, lekker hard erin. En, uh, ja, jongen, heerlijk, heerlijk. En dat vind ik trouwens ook van de nieuwe, uh, nieuwe plaat van uh, Daan en uh, Siggy. Of Dins en Siggy. Die hebben ook een uh, nieuw nummer uitgebracht. Nou, dat is ook zo'n lekker nummer. Wat mij betreft het beste wat ze tot nu toe gedaan hebben. Ja. ja, echt helemaal leuk. Die kunnen we misschien later wel even draaien, want dat, dat kan wel in dit programma. Nou ja, uh, ja. ik zie de klok. Ja, maar uh, We krijgen straks alweer het, uh, het, het nieuws van, uh, van de NOS. Dus dan moeten we eventjes ons mond houden, helaas. <laughs> en uh, ook een reclameboodschapje zie ik erop staan. Dus uh, wij gaan er uh, straks uit. En. Uh, ja, lieve mensen, uh, je hebt een paar minuutjes om even wat te doen. Even naar het toilet of een kopje koffie te pakken. Maar dan verwachten we je ook echt terug. Want na de boodschappen en na het nieuws... gaan we starten met de conferentie van, van Hanny, En die mag je natuurlijk echt niet missen. Ik zou zeggen, tot straks aan de andere kant van het nieuws.